10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Uit de kunsthal in Rotterdam is vannacht een aantal kostbare schilderijen gestolen. Volgens de kunsthal gaat het om werken uit de Triton-collectie. Dat is een particuliere verzameling avant-gardistische schilderijen... met werken van de belangrijkste kunstenaars vanaf de late 19e eeuw tot nu. Onder wie Picasso, Marcel Duchamp en Mondriaan.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 En het weer nog vanochtend bewolkt en regenachtig en veel wind. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en wat zon. En het wordt maximale graad of 13. Morgen bewolkt, af en toe regen en het wordt 14 graden. ANEB, verkeersinformatie. De files van de ochtendspits zijn bijna allemaal opgelost. Op sommige plaatsen is dat nog niet helemaal gelukt. Op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Daar staat voorknoop en Koenplein 4 kilometer. A9 Alkma richting Amstelveen, ook zo'n 4 kilometer bij het knopend Raasdorp. Bij Den Haag was vanmorgen in de spits veel vertraging door kapotte stoplichten bij het Malieveld. Nou, dat probleem is inmiddels verholpen. Er staan nog korte files richting Den Haag op de A12 bij het Malieveld, 2 kilometer. En een van de alternatieven, de N14, daar staat tussen de aansluiting met de A4 en de Afritvoorschoten, 2 kilometer. Sprout Challenger Day.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 Industrieel vormgever, reclame en fotograaf. En kan gezien worden als de godvader van het hedendaagse Dutch design. Vanavond in AvroClozen om vijf voor elf op Nederland 2. Alles moet nieuw. Piet Zwart. Je bedrijf ook laten groeien? Ga naar ChallengerDay.nl voor de Ondernemersdag die je niet mag missen.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 Nederlands varklid Tanja Nijmeijer wordt ten onrechte geromantiseerd. Vaak gestolen kunstwerken direct bekend. Maak gestolen kunstwerken eh, direct bekend, zegt een kunstbeveiligingsexpert. Meer aandacht voor zieke, werkloze 50-plussers... is effectiever dan de AOW-leeftijd verhogen. Ik vind dat heel irrationeel. Maar daar zal in de politiek wat meer mee te behalen zijn. En het ochtendhumeur van Mart Smeets, het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Tanja Meijer, dames en heren, de Denemarkamse verzetstrijdster in dienst van de Colombiaanse vark wordt ten onrechte geromantiseerd. Dat vindt Beatrice de Graaf, hoogleraar en terrorisme-expert aan de universiteit Leiden. Mevrouw de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt ze überhaupt geromantiseerd? Nou, nu niet meer, maar in mijn boek beschrijf ik hoe eigenlijk in de beginjaren, want ze is inmiddels al zo'n tien jaar lid van de vark... Hoe de eerste beelden naar buiten kwamen toen haar dagboek werd gevonden door het deger. En waarin iedereen eigenlijk ontzettend verrast was door haar voorkomen. En later heeft ze daar zelf ook nog wel aan bijgedragen door leuke liedjes te gaan zingen. Don't cry for me Argentina. En omdat dat conflict tussen de VARC en de regering en de paramilitairen natuurlijk niet in Nederland wordt uitgevoerd, weet niemand in Nederland ook hoe bloedig dat conflict is. Nee. Nou ja, Er zijn natuurlijk wel mensen die het weten, maar het speelt niet echt een rol in de publieke beeldvorming. En dan zie je alleen zo'n meisje met een beetje een Twen Spaans accent die ook nog eens een keer leuk de groetjes doet aan Nederland. Ja. En in die eerste krantenkoppen, die hebben we allemaal geanalyseerd, dan zie je bijvoorbeeld ook dat dan een kop die steeds terugkwam was stout buurmeisje. Nou ja, dat, ze is wel meer dan een stout buurmeisje. Dus dat viel mij op en dat was ook doel van ons onderzoek. Om te kijken hoe nou vrouwelijke, terrorisme, eh, te, vrouwelijke terroristen, hoe die eigenlijk worden behandeld. In de beeldvorming, maar ook door terrorismebestrijders. En dan ja. zie je eigenlijk dat het altijd twee kanten opgaat. Of ze worden gigantisch overschat. Mensen worden helemaal hysterisch als vrouwen geweld plegen. Of ze worden gigantisch onderschat en een beetje... Ja, vergroeilijkt of zo. En dat laatste was bij Tanja wel het geval aan het begin. Ja, en u zegt zij is een van de gevaarlijkste vrouwelijke terroristen ter wereld. Hoe komt u daarbij? Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, in mijn boek is zij degene die het meest direct betrokken was bij aanslagen. En ook het meest betrokken was, ze zit in de top van de farc organisatie bij de aanslagen überhaupt. Kijk, de FARC is een van de rijkste, grootste, meest gewelddadige terroristische organisaties die ja. ook al bijna 50 jaar bestaat. is ja. ze... alleen, ja, dus dan is Tanja dus daar ook bij betrokken. Maar u zegt, zij heeft ook persoonlijk bloed aan haar handen. Wat heeft ze ja. dan gedaan? Nou, er is in 2000. Is er een administratiekaart gevonden op een computer die het Colombiaanse leger had gevonden in, de, in het oerwoud van de VARC? En de VARC hield zelf, of houdt zelf, administratie bij van zijn leden. Die leden van de VARC hebben ook militaire rangen. Dus de VARC houdt zelf een soort van personeelsdossier bij van zijn medewerkers, zeg maar. Ja. En de VARC had zelf bij Tanja op haar kaart toen al. Het was dus eigenlijk maar net twee jaar actief. had toen al een heel aantal aanslagen beschreven waar Tanja bij betrokken was. Onder andere een aanslag. Niet, dus niet een gevecht met het leger in het Oerwoud. Dan kun je nog zeggen dat is gewoon een gevecht van soldaat tegen soldaat. Maar Tanja was betrokken bij aanslagen, bomaanslagen op bussen in het centrum van de steden in Colombia waarbij ook kinderen zijn omgekomen. En dat heeft zij zelf gedaan. Zij was degene die eerst in burgerkleding de verkenning uitvoerde. Dus ging kijken waar die bussen reden en waar ze het beste kon toeslaan. En ze heeft daarna ook zelf die aanslag uh, mee uitgevoerd. Dus nou, dat noem ik bloed aan je handen hebben. Ja, toch dat romantische beeld en dat lieve stemmetje waar u op doelde... met dat Twentse accent, dat moet nu mogelijke wijze opnieuw worden ingezet... vindt de vark althans bij de Verenigde in Oslo. Althans, zo gaan de geruchten, dat ze vanuit Cuba ook die kant op... zal worden gevlogen, met name dus voor de PR-machine. Ja, dat is bevestigd. Uh, overigens, nog niet meen ik dat zij een vrijgeleide heeft gekregen, toch? Nee, daar wachten ze nog op in Cuba. Ja, exact. Kijk, er staat, de, tegen haar gaat een internationaal opsporingsbevel uit. Van Interpol, de Amerikanen zoeken haar. Dus er moet nog wel even wat gebeuren. En de Colombiaanse regering is er niet zo happig op. Dat eigenlijk was gezegd, dit is iets van een Colombianen onderling. En wat heeft die mevrouw Nijmaier daarbij te zoeken? Wie vertegenwoordigt zij? Ja, exact. Maar goed, ze wordt dus vermoedelijk opnieuw ingezet. Juist vanwege dat charmante. Ja, niet alleen dat. Ze is ook uh, een van de weinige echt hoog opgeleide binnen de Vark. De Vark is gedecimeerd. Er zijn een heel aantal commandanten, leiders... de afgelopen jaren vermoord, dood omgekomen bij gevechten. Dus ze hebben helemaal niet meer zoveel hooggekwalificeerde mensen. Nee. Tanja zit daar nu al heel lang. Uh, ze vertrouwen haar blijkbaar. Ze zit in het internationaal comité. Ze is een uithangbord, een propagandakanon. En ze spreekt gewoon goed Engels. Ja. En natuurlijk ook Spaans. En uh, dat is een van de redenen dat ze haar meenemen. Om gewoon daar ook te vertalen en ja. ook naar buiten te... Natuurlijk, een soort van aardig uithangbord van de vark te vormen. U heeft uh, voor uw boek ook gesproken met de ouders en de zus van Tanja. Hoe kijken zij tegen haar aan? Nou, heel kort. Uh, Litwin Zumpolle, die ook al vaker in het nieuws is geweest, die kent die ouders beter. Uh, de ouders willen eigenlijk het liefst dat er helemaal geen media-aandacht is. Logisch. En uh, die zijn zitten er ook dubbel in. De vader hoor je nauwelijks, de moeder is er ook echt heen gegaan uh, met de zus van Tanja, Marloes. En die hebben ook geprobeerd Tanja uh, op te roepen om ermee te kappen, om te stoppen. De zus Marloes heeft ook in Colombia zelf meegedaan aan een programma om terroristen tot omkeer te bewegen. En die heeft ook wel gezegd uh, dat ze het echt verschrikkelijk vindt. De moeder heeft dat ook wel us gezegd, maar die is toch wel wat meer van, nou het is mijn dochter. Nou begrijpelijk, het is de moeder, maar het ja. is natuurlijk wel heel dubbel. De dochter heeft ook... Uh, Echt wel wat gedaan. Ja, ze is en blijft Nederlands. Uh, vindt u dat de uh, justitie in Nederland iets zou moeten ondernemen tegen haar eigenlijk? En gebeurt dat eigenlijk? Het hangt er een beetje vanaf. Kijk, de Amerikanen die hebben dat opsporingsbevel uit laten gaan omdat zij zich gedupeerd voelen. Er is een internationaal opsporingsbevel van Interpol. Het gaat er dan een beetje om hoe dat dan aan Nederland wordt voorgedragen. En of Nederland zich daar actief voor gaat inzetten of niet. Tot nog toe heeft de minister eigenlijk steeds gezegd van nou ja, het heeft nu weinig zin. Ze is niet in Nederland. Dus wat wij kunnen doen, dat, ja, stel dat ze hier rondloopt, dan wordt het voor Nederland een probleem. Ja. Dan zouden ze eigenlijk moeten gaan uitleveren. Maar ze loopt hier niet rond. Nee, goed. Uh, ik zei al, u legt de laatste hand aan een boek over Gevaarlijke vrouwen, met daarin dus een hoofdstuk over deze Tanja Nijmeijer. Is op de schaal van 1 tot 10 van die gevaarlijke vrouwen... waar staat zij ongeveer in het rijtje? Nou, dan staat zij, als je dus kijkt naar vrouwen die direct zelf aan de aanslag bewegen, dan staat zij denk ik wel op nummer één. Oh ja, er zijn ook een paar jihadistische vrouwen die hebben meegeholpen, meer in de logistieke ondersteuning op de achtergrond. Maar zij ja. heeft echt gevochten, Tanja. Zij beheerst uh, de kunst van het vechten, want ze heeft wapens in de handen, ze heeft meegedaan aan aanslagen. Dus boven, boven Ulrike Meinhof van de ja. armee fractie ja, en het interessante van Ulrike Meinhof heb je weer de beeldvorming te pakken. Uh, die is eigenlijk al na twee jaar meteen gearresteerd voordat ze zelf ooit een schot heeft gelost. Dus Ulrike Meinhof is heel bekend geworden vanwege haar bijdrage aan de ideologie van de RAF. Maar ja. voordat de RAF zijn grote aanslagen uh, offensief lanceerde, zat Ulrike Meinhof al gevangen. Dus een anderhalf jaar al in de gevangenis. Goed. De achtergronden bij Tanja Nijmeijer. We moeten haar dus niet romantiseren. Het is een levensgevaarlijke vrouw. En die staat één op uw lijstje van gevaarlijke vrouwen... tegen de achtergrond van het boek waar u aan werkt. Hoe heet het nog even, dat boek? Gevaarlijke vrouwen. Ik dank u zeer. Dank u wel.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 Als de AOW-leeftijd wordt verhoogd, dames en heren, zou er ook goed onderzoek moeten komen naar ouderdom en gezondheid. Maar de praktijk is anders, blijkt in deel 2 van Grijs gebied. We leven langer dan vroeger. We hebben op dit moment 3,3 miljoen 65-plussers en 5,8 miljoen 50-plussers. 50 jaar geleden ontvingen mensen gemiddeld 15 jaar pensioen als ze op hun 65ste jaar stopten met werken. Nu ontvangen mensen bijna 20 jaar pensioen na hun 65ste. Dat zijn vijf extra jaren waarin AOW-pensioen wordt uitgekeerd. Dat kost veel geld. Op de sites van de Rijksoverheid, vakbonden of deze van de oudere organisatie ANBO wordt het ons haarfijn uitgelegd. De regelingen rond pensioen en AOW, onze jarenlang in beton gegoten zekerheden, zijn aan verandering toe. De AOW-leeftijd wordt opgeschroefd naar 67, omdat we allemaal veel ouder en gezonder oud worden... dan de grondleggers van die AOW ooit hadden kunnen bedenken. Lange doorwerken is kortom de heilige graal om alles betaalbaar te houden. Maar wat klopt er van die veronderstellingen dat we ouder worden en dat we steeds gezonder oud worden? Vragen die ik voorleg aan Dorlie Deeg, projectleider van de grootschalige ouderenstudie LASA. Wij onderzoeken het dagelijks functioneren van ouderen en hoe dat verandert in de loop van het ouder worden... Even een paar veronderstellingen doornemen met u. Uh, die levensverwachting neemt toe. Ik denk dat het antwoord daar uh, uh, zonder meer ja op is. Daar zijn we het allemaal over eens. Dat blijkt uit de cijfers. Ja. ja. En bij de ouderen is een deel van de verklaring... ook dat de medische zorg verbeterd is. Dus de behandelingen worden beter. En behandelingen die komen natuurlijk alleen te goede aan mensen die een ziekte hebben. Dus wat zie je eigenlijk? De stijging in de levensverwachting is de laatste jaren alleen maar te zien bij mensen met een ziekte. Dus dan kun je al zeggen... ouder worden, dus gezonder. Dat klopt niet. Dat nee. wordt ouder... wel steeds verondersteld. Daar hebben we het steeds over. Daar hebben de ministers van de afgelopen jaren het voortdurend over gehad. Worden gezonder. Klopt dus niet. Ja, dat is een lui denken. Uh, men wil dat wij langer doorwerken. Uh, men geeft uh, ten grondslag daaraan... Uh, een reden op van... ja we zijn gezonder, we zijn langer gezond. Dus dat, dat kan ook wel, uh, langer doorwerken. Uh, Bestrijdt u dat dus dan? Het een sluit het ander niet uit. Uh, als je nu kijkt naar de mensen die werken... is een groot aandeel, groot percentage, heeft een chronische ziekte. Dus mensen met een ziekte kunnen best werken. Alleen, ja, ze kunnen misschien niet ieder werk doen. Of er moet wat meer uh, ontspanning in, uh, zitten. Of er moeten andere faciliteiten zijn. Uh, korte werken misschien per week. Dat gaat misschien een beetje voorbij aan uw aandachtsveld. Maar je kunt je afvragen of werkgevers dat wel willen. Ik denk dat er een mentaliteitsomslag moet komen. En misschien uh, dat die al een beetje begint te komen van dat langer werken eigenlijk noodzakelijk is. Ja, dan moeten werkgevers het ook normaal vinden dat er ouderen en mensen met ziekte in hun bedrijf rondlopen. Dus dat is wel een consequentie. Eigenlijk hebben we het over arbeidsproductiviteit. De overheid, de regering, die wil die arbeidsproductiviteit omhoog. We hebben het steeds maar weer over die laatste aantal extra jaren... die mensen kunnen werken vanaf hun 65ste. U zegt, ja, daarmee zien wij over het hoofd de categorie 55-65. Ja, ik denk dat de, de allereerste winst die we de komende 10, 20 jaar kunnen krijgen... ligt in die leeftijd 55 tot 65. Want ja, daar neemt de arbeidsdeelname wel heel erg af. Hoewel het de laatste jaren toch stijgt, maar... Je... Niet Nog niet genoeg. Het is eigenlijk wel gek hè, dat we niet naar deze groep kijken of eigenlijk niet afdoende. En dat we dan ondertussen het wel over het verhogen van de, leeftijd, van de, de pensioenleeftijd hebben. Ja, ik vind het heel irrationeel. Maar daar zal wel wat um, ja, in de politiek wat meer mee te behalen zijn. De overheid spiegelt belangrijke onderwerpen als ouderdom en gezondheid dus te simpel voor. Met grote gevolgen voor die ambitie om mensen langer aan het werk te houden. Morgen kijken we hoe werkgevers eigenlijk aankijken tegen oudere arbeidskrachten. Ik snap best, als je een kleine organisatie hebt als werkgever, dat je gaat kijken naar uh, je omzet en uh, de kosten die daar tegenover staan. Dus dat betekent dat er ook vanuit de Rijksoverheid een heel goed beleid moet komen om ook werkgevers te stimuleren om oudere werknemers een dienst te nemen of een dienst te houden. Nou, dat zat ook in dat pensioenakkoord. Dat is nu allemaal weg. Dus Alle afspraken die gemaakt zijn rondom de arbeidsparticipatie van 50plussers... Dus die zijn allemaal van tafel. En eigenlijk kan dat echt niets. Onacceptabel. Morgen verder dus in een nieuw verslag van Marcel Dekker. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op @karel.nl. Straks het is onverstandig van de kunsthal... om niet direct bekend te maken welke kunstwerken vanochtend zijn gestolen. Heer van de Tumeur, hier is Mart Smeets. Luisteraars, tot u spreekt een bijna veroordeelde. Alleen de strop ontbreekt nog. Na de uitkomst van het DA dopingrapport afgelopen week... weten we nu wie de ware schuldigen zijn. Journalisten die de waarheid niet konden blootleggen. Ik dus. Mijn collega's van honderden televisiestations, radiozenders, kranten en tijdschriften. Wij alle duizenden, misschien wel tienduizenden mensen... van eer en geweten wordt nu verweten de waarheid niet blootgelegd te hebben... en genoegen te hebben genomen met de werkelijkheid. Er zit iets van waarheid in die redenering, maar de kern ontbreekt. Wij allen konden niet wat federale agenten wel konden... namelijk sportmensen onder ede vragen stellen. Dat deden wij ook vragen stellen, velen zelfs... en misschien ook wel goede, ook verkeerde. Maar als antwoorden kregen we stevast een leugen... Een renner zei altijd op de vraag of hij gebruikte, nee, in alle talen. Het onnadenkende gedeelte der natie heeft nu even vrij spel. Zonder nuances worden wij nu afgeserveerd, we worden weggezet en verbannen. Gratis en voor niks. Als reden weer terugkeert, verdient het misschien wel aanbevelingen eens goed... over de toekomst van het wielrennen en de topsport te gaan nadenken... en te leren van de vele fouten die in het verleden zijn gemaakt... En ook wij, journalisten, moeten lering trekken uit de brei aan leugenachtige vertellingen die achter ons lichten en wat wij daarmee gedaan hebben. Onze collectieve verontwaardiging dienen een plaats te geven en historisch perspectief en reden kunnen daarbij erg helpen. Het primair en vooral dom gaan schreven en schrijven en het bijna moedwillig vernielen van medemensen mag wat mij betreft ophouden. Het is goed met oplossingen voor een gigantisch probleem te komen... met in het achterhoofd dat het niet de journalisten... ik en vele van mijn collega's waren die de verrotte wielerwereld bewoonden. Wij namen geen doping. We zagen alleen niet wanneer het wel gebeurde. Het peloton is getrukt. Wij hadden vermoedens, maar meer ook niet. We wisten het niet. En hoe dat ging? Ik vroeg ooit een bekend wielrenner die nu ploegleider is... of hij doping gebruikte. Zijn antwoord luidde stevast. Ik ben nooit positief bevonden. En daar hield hij het bij. Zijn hele loopbaan lang. Kom, de galg staat toch klaar. Ik stap eens op. Bart Smits, Morgen in het ochtendtumeur van Koos Postema. Es Costello, Oliver's Army. Het is vier minuten voor half elf, dames en heren, u luistert naar de Caro op Radio 1. Een feestelijke tentoonstelling moest dat worden in de kunsthal in Rotterdam ter ere van het 20 20-jarig bestaan. Hing er een bijzondere collectie met grote namen als Picasso, Van Gogh en Mondriaan. Nou, die collectie is sinds vannacht, u hebt dat ongetwijfeld vanochtend uitgebreid op deze zender meegekregen, niet meer compleet. De kunsthal is namelijk bestolen. Wat er precies weg is, dat wil de politie nog niet vertellen. En dat is heel raar, zegt Ton Kremers. Hij is voormalig hoofdbeveiliging van het Rijksmuseum en is nu zelfstandig adviseur, adviseur voor een musea. Meneer Kremers, goedemorgen. Geen contact met de heer Kremers meer. De heer Kremers is ons, dames en heren, tijdelijk ontvallen. Eens even kijken of we dat nog kunnen rechtbreien... in de laatste resterende drie minuten van deze uitzending. Meneer Kremers, heb ik contact met u. Geen contact met de heer Kremers. Kremers. Helaas, want het is een aardig onderwerp. Uh, meneer Kremers is zich vanochtend rot geschrokken. En uh, zijn pleidooi is: zeg nou meteen welke schilderijen zijn bestolen. Want dan kunnen die kunstenaar, of de, de dieven van die kunst kunnen geen kant meer op. Ze kunnen die kunstwerken nergens meer kwijt. Hoewel het sowieso al heel erg ingewikkeld is om kunst te verkopen, mocht je het hebben gestolen. Inmiddels hebben we inderdaad contact met Tom Kremers. Meneer Kremers, goedemorgen. Goedendag. Ik heb al net in het heel in het kort verteld wat uw standpunt is. U vindt het heel raar dat de politie niet wil vertellen welke uh, schilderijen weg zijn. Waarom is dat raar? Nou, de politie wil boeren. En dat kan ik me goed voorstellen. Dus soms zijn ze heel uh, geheimzinnig over wat er precies aan de hand is. Maar voor de slachtoffers, in dit geval het museum, is het over het algemeen raadzaam... om zo snel mogelijk te buiten te treden met informatie over wat er gestolen is... Dan is uh, de hele wereld gealarmeerd. En dan loop je ook niet het risico dat er uh, nu al transacties gaan plaatsvinden... dat men omhoog uh, die schilderijen te goed of trouw gaat kopen en verkopen. Ja. Dus ik ben er een groot voorstander van om alles zo snel mogelijk uh, bekend te maken... wat er uh, zoek is. Ja, maar goed, die dieven kunnen die schilderijen toch al nergens kwijt. Toch hoor ik altijd van deskundigen. Als je een Picasso-jat of een Van Gogh... Bedoel, als je hem op de markt brengt, weten ze dus meteen hoe laat het is. Oh, dat ben ik helemaal met u eens. We praten hier over losers. Mensen die dit soort uh, criminaliteit plegen. Dat zijn ordinaire criminelen die ook auto's stelen, in drugshandel zitten, in de prostitutie. En die werkelijk helemaal niet weten waar ze mee bezig zijn. Uit interviews met daders blijkt iedere keer weer. dat men zich laat leiden door artikelen in kranten over kostbare kunst. Maar dat men uh, nauwelijks heeft nagedacht, of zelfs niet heeft nagedacht. wat te doen met de buit. Het museum heeft een uh, groot probleem die op gestolen is. De daders hebben een groot probleem als ze met die buit in de maag zitten. Ja. Uh, u kent de beveiliging van de kunsthal een beetje, geloof ik, hè? Oh, die ken ik wel, maar daar kunnen we verder geen uitspraak over doen. Nee, want de vraag is natuurlijk nog altijd... hoe zijn ze binnengekomen? Dat weet ik niet. Dat, uh, dat is ook nieuws wat ik uh, via radio en uh, televisie en zo moet uh, vernemen. Maar hoe ze zijn binnengekomen, weet ik niet. Nee. Was de kunsthal wel voldoende uh, beveiligd, in uw oog? Uh, als u nou in mijn ogen niet had gezegd, had ik daar uh, nee op geantwoord. Nou vind ik het moeilijk. Ah, maar, uh, was de kunsthal genoeg beveiligd? Uh, nee, want er is ingebroken en gestolen, dus er zijn blijkbaar verbeterpunten. En daarvoor wordt u weer ingehuurd, dus vermoedelijk, of niet? Dat weet ik niet, nou, deze opmerking misschien niet. Maar nee. uh, uh, je zou kunnen zeggen dat er in ieder geval verbeterpunten zijn. Maar laten we wel wezen, uh, het, uh, een museum beveiligen op een zodanig niveau... dat er niet ingebroken wordt en niets gestolen wordt, dat is een, uh, een hell of a job... En misschien is de beveiliging van de kunst al wel goed. En kunnen we in ieder geval blij zijn met z'n allen dat er heel weinig gestolen is... omdat die beveiliging zo goed was. Ja, maar wat er gestolen is, weten we nog altijd niet. U zegt dat is onverstandig, ja. want daarmee kun je die kunstwerken... en trouwens ook het inbrekerschilden meteen beter opsporen. Ik dank ja. u zeer. Uh, fijn dat we u toch nog even te pakken kregen. Tom Kremers, voormalig goed, hoofdbeveiliging doos. van het Rijksmuseum. Half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Snel door nu naar lijn 1. Naida, goedemorgen. Goedemorgen Sven. Ja Sven, je weet het vast wel, het is Wereldvoedseldag. En wie kan je dan anders uitnodigen dan hoogleraar Louise Fresco. Zij is een visionair op het gebied van voedselvoorziening. Ja, en eigenlijk wil ik vandaag wel eens weten hoe ik een eerlijke maaltijd op tafel krijg. Want dat vind ik toch wel belangrijk. Gezond, veilig en duurzaam is het motto. Maar dat straks na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Bosnische servische leider Radovan Karadzic heeft voor het Joegoslavië tribunaal bestreden dat hij oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Karadzic zei dat hij juist een beloning verdient omdat hij het lijden van mensen heeft beperkt. Karadzic wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de belegering van Sarajevo en de massamoord in Srebrenica. De Nationale Recherche heeft vanochtend een inval gedaan bij een pand van motoclub Satoudara in Enschede. Waar precies naar wordt gezocht is niet bekend gemaakt. Een team van Defensie doet ook mee aan het onderzoek. Dat team is gespecialiseerd in het opsporen van verborgen ruimten En vermoedelijk wordt er ook op andere plaatsen in de regio Enschede gezocht. Cubanen mogen met ingang van volgend jaar vrij reizen naar het buitenland. Dure en tijdrovende vergunningen zijn niet meer nodig. Een geldig paspoort is voldoende, heeft de regering besloten. Cuba zag mensen die naar het buitenland wilden altijd als verraders. En de Rotterdamse politie doet groot onderzoek naar de inbraak vannacht in de kunsthal. Daar verdwenen een onbekend aantal schilderijen van de Triton-collectie. Onder de gestolen werken zou een schilderij zijn van Henri Matisse. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. Het is Wereldvoedseldag. Spannend, maar niet heus. We kunnen tenslotte alles overal krijgen. Denk er niet na over onze eten en proppen alles in onze mond. ...als het maar goedkoop en lekker is. De een zijn doorgefokte plofkip en de ander zijn biologische wilde zalm. We schrikken alleen even op als er een terreurzalm of een gevaarlijke komkommer... ...op ons brood dreigt te blanden, op ons bord dreigt te blanden. En ook op ons brood eigenlijk. Maar de volgende dag is alles weer geregeld in ons voedselveilige land... ...en vreten we rustig door. De vraag is: moeten we niet meer nadenken over wat we eten en hoe onze eten op ons bord terechtkomt? Voor onze eigen gezondheid en veiligheid. Maar ook die van onze kinderen en andere mensen op de wereldpool? Want ja, wij vreten ons vol met kiloknallers. En zij, zij hebben niet eens een graankorrel. Ik weet eigenlijk niet meer wat goed is. En toch heb ik graag een eerlijk bord op tafel. Daarom vraag ik het straks aan mijn gast Louise Fresco, topwetenschapper en visionair... op het gebied van de wereldvoedselvoorziening. De vraag is, hoe krijg ik een eerlijke maaltijd op tafel? Eerlijk voor mijzelf en vooral ook eerlijk voor de rest. Luisteraars, bel me en vertel wat volgens u een eerlijke maaltijd is. Wat eet u nou bewust wel en wat laat u juist staan? Bel naar 0800-1121 of mail naar lijn1-apenstaartje-ntr.nl. Twitteren kan ook, hashtag, hashtag lijn1. Dit is Lijn1. Op een regenachtige ochtend kan het wel. Feel good met Michael Jackson, Heal the World. Mijn gasten, Louise Fresco, is schrijfster van het boek Hamburgers in het Paradijs. Topwetenschapper en visionair op het gebied van de wereldvoorziening. Dank, uh, welkom, Louise Fresco. Waarom zeg ik nu al dankjewel? <lacht> nou, ik heb nog helemaal niks gedaan. Goed hè? Louise, Wereldvoedseldag. En ik dacht vanochtend op weg hier naartoe: waar denk ik nou aan als ik denk aan de Wereldvoedseldag? En dan, ik kwam er eigenlijk op drie vragen. Vraag 1, hoe gezond is ons voedsel? Mm -hmm. En vraag 2, is ons voedsel duur, duurzaam? Hoe voeden we zoveel monden en kunnen we tegelijkertijd eigenlijk wel rondjes maken om de maan? We kunnen nucleaire wapens ontwikkelen, maar ik snap echt niet waarom we niet voedsel eerlijk kunnen verdelen. Dat mag je me straks allemaal gaan vertellen. Prima. Maar ik begin bij de actualiteit. De salmonella-uitbraak door besmette zalm heeft afgelopen weekend twee mensen het leven gekost... Men denkt dat waarschijnlijk het aantal doden oploopt tot 17. Meer dan 550 mensen zijn ziek door die besmette zalm. En liggen er meer dan 200 mensen in het ziekenhuis. Een te late recall. Klopt dat? Ja, wat ik ervan begrepen heb, maar het onderzoek is nog gaande, is het inderdaad zo dat uh, er uh, al eerder kennis was van uh, de besmetting. Mm -hmm. Hoe die besmetting daar precies is gekomen is niet duidelijk. En het is wel belangrijk om, om te weten dat uh, salmonella op zich een heel veel voorkomende bacterie is, die ook echt uh, zorgt voor, voor heel veel narigheid in de voedselketen. Nou, die salmonella, dat zijn een heleboel soorten bacteriën. Ja. En dit is een uh, behoorlijk venijnige die ook niet zo veel in Nederland voorkomt. Dus we weten. Ook niet zoveel daarvan nog. En we weten vooral ook niet of mensen echt resistentie hebben. Het gaat om Noorse zalm die weer in Griekenland is verwerkt. Dus het is allemaal ingewikkeld nog. Maar is dat ook niet het probleem? Dat, steeds, dat gaat om die zalm, maar ook om andere dingen, andere, andere voedsel. Het wordt In het ene land wordt het verbouwd en dan gaat het naar een ander land voor de verwerking. En dan wordt het weer ergens anders ingepakt en uiteindelijk komt het bij ons terecht. Dat is toch ook vraag om problemen? Ja, dat zou je zeggen, maar dat, maar dat hoeft op zich niet. Kijk, die besmetting, zo'n zo salmonella komt uit uh, ingewanden van dier of mens. Hè? Mm -hmm. Die besmetting kan ook in jouw eigen keuken plaatsvinden. Als mensen hun handen niet goed wassen, dan hoef je helemaal niet daarvoor naar het buitenland. Tuurlijk, dan is het je eigen schuld. Maar hè? in dit maar die... geval ja, hebben we dit niet zelf in onze nee. eigen keuken nee. gedaan. Dus, dus het is toch moeilijk om te zeggen dat het echt ligt aan het feit dat het over de hele wereld versleept wordt. Soms, soms kan dat zo zijn. Maar een veel groter probleem is, is nog hoe het uh, behandeld wordt. Hè. Bijvoorbeeld uh, gaat het om een zalm die ergens in contact is geweest bijvoorbeeld met groenten waar dierlijke mest is gebruikt. Hè. Wat is er precies gebeurd? Ja. En dat, we, dat weten we gewoon niet. Dus dat kun je het toch ook bijna niet achterhalen lijkt me. Nou kijk, in principe moeten bedrijven, uh, en dat is juist het belangrijke bedrijven, moeten heel transparant zijn over uh, hoe schoon dingen maken en uh, als je dus een uh, iets, uh, een product hebt gehad bijvoorbeeld op een snijplank of in een machine, mm -hmm. dan moet dat helemaal schoongemaakt worden. En er zijn verhalen of, of echt voorbeelden waar bijvoorbeeld die salmonella dan zat nog net in de in de slagroomspuiten van van een ijsfabriek of zo en dan was alles schoongemaakt behalve dat ene ja. klein stukje en dan kreeg je daar nog een besmetting. Dus eigenlijk door. kunnen we het niet voorkomen. Nee, kijk, het is nu een hele virulente vorm... die echt ook heel veel mensen ziek maakt... en waar niet veel mensen uh, uh, weerstand tegen hebben. Heel veel salmonella gaat natuurlijk uh, als het ware... Zonder, zonder veel ziektebeeld voorbij. En, en iedereen heeft wel ergens salmonella-infecties opgelopen. Maar het bijzondere is toch wel dat je ook moet constateren... dat het heel vaak wel goed gaat in onze voedselketen. Hè? Want ja. we eten natuurlijk uh, ja, minstens drie maaltijden per dag... en allerlei hapjes tussendoor. En dat zijn met 16 miljoen Nederlanders... En, het grootste deel van de tijd gaat het gelukkig wel goed. Dus eigenlijk hebben we dat goed geregeld? We hebben dat in ieder geval veel beter geregeld dan vroeger. Vroeger aten mensen ontzettend vaak bedorven spullen... en, en werd in de stad ook bijvoorbeeld met het afvalwater en het rioolwater geknoeid en zo. Dat mm -hmm. is al veel minder. Nu is eigenlijk het grootste risico voor dingen als salmonella zit in je eigen keuken. Hè? Dus het bekende snijplankje, het aanrechtdoekje ja. enzovoort. Daar moeten mensen ook goed op letten. Want zo'n werd... zalm, als je die had bereid, als je die verhit had... Ja. dan had je er ook min, minder of geen last van gehad. En kip is ook zo'n gevaarlijk iets, hè? Ja, dus, maar het gaat vooral over rand... Dingen die niet verhit zijn hè? Met, met verhitting, um, en dat is dus met sla bijvoorbeeld weer meer een probleem dan met vlees. Meestal eten wij geen rauw vlees. Met verhitting kan je wel heel veel van die salmonella weer kwijtraken. Maar sushi is toch ook rauw? Ja, meestal Ik sushi kom net is het uit Japan. Ja, meeste sushi is rauw, inderdaad. En uh, dat zijn dat... mensen daar vaak ziek? Nou, niet dat ik weet. Ik denk dat de Japanners trouwens met de Nederlanders... een van de beste systemen hebben om te zorgen dat ze dit soort besmettingen niet plaatsvinden. Japanners zijn heel gevoelig ook voor, voor risico's in de voedselketen. Ja, en toch even over die recall, hè? want je hebt het al vaker. Nu gaat het dan om zalm en dan is er weer, ik weet een hele tijd geleden... was er iets in babyvoeding uh, gevonden. Ja. Ja. Wie bepaalt nou wanneer je die recall doet? Wie bepaalt nou op welk moment iets uit de handel terug wordt gehaald? Want het gaat natuurlijk wel om financiële belangen. Ja, maar ik denk dat de reputatieschade van een bedrijf zo groot is, als er zoiets gebeurt, dat ze die financiële belangen eigenlijk voor lief nemen. Want het is een fractie van de problemen die ze hebben. En als straks niemand meer zalm van hun merk wil kopen, ja, dan zijn ze helemaal uh, in de aap gelogeerd. Die Rico gaat in principe via een systeem dat we, we hebben een keuringsdienst voor, voor uh, voedsel, uh, voedsel en voedselwarenautoriteit. Uh, het moet natuurlijk eerst gebaseerd zijn op ziektegevallen. Dus je moet een constatering hebben dat het ook salmonella is. Dat gaat dus alleen maar om mensen waar dus uh, inderdaad van ingewanden ontlasting is bekeken... die in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Dus daarom duurt het een tijdje voordat je echt weet dat er een salmonella-infectie is. Ja. En dan op een gegeven moment dan wordt dat getraceerd... en dan hebben, blijken al die mensen hetzelfde gegeten te hebben. Nou, dan kan het heel en moet het ook heel snel gaan. Even terug naar, die, naar het feit dat we... In het ene land iets verbouwen, ergens anders wordt het verpakt en dan wordt het weer vervoerd. En uiteindelijk komt het bij ons uh, in de C-1000 de Albert Heijn uh, en de Plus terecht. Zijn al die omwegen te vermijden of is dat gewoon iets wat hoort nou, Kijk, als wij, ons nu? als wij zalm willen eten, dan mm -hmm. moet die van elders komen. Hè, dat, dat is gewoon zo, want wij hebben geen zalm of in ieder geval niet, niet uh, voldoende om Nederlanders van zalm te voorzien. Uh, je kunt er nog over praten of die verwerking dan niet in Nederland moet plaatsvinden. Hè? Stel, maar dat is duurder, Noorwegen. neem ik aan. Dat is duurder. En sterker nog, dat zie je bijvoorbeeld aan uh, dat experiment om uh, werklozen in uh, de kassen bij Rotterdam te laten werken in het Westland. Dat willen ze dus niet. En dus wij zijn ook wat dat betreft heel dubbel. We ja. vinden het een beetje eng dat die voedselketen op allerlei plekken zit, ja, ja. Maar we willen het ook niet zelf doen. We zijn gewoon verwend. We zijn voor een deel verwend en voor een deel zijn we ons ook niet bewust van hoe die voedselketens in elkaar grijpen. En dat heel veel dingen van elders komen, dat, dat is natuurlijk toch al zo. Uh, dat is ook al honderden jaren zo. Hè. Nederland kan zichzelf uh, al heel lang niet voeden. Dus het is al heel lang zo dat we voedsel importeren, al, al van ver voor de 17e eeuw. Ja, is dat zo? Ja. Wij kunnen onszelf niet voeden. Nee, dat kan ook niet. Want denk maar in Nederland, waar zou je al die tarwe moeten... vervoeren, alleen maar om ons brood te krijgen? Het grootste deel van Nederland is drassig en nat. Dat, dat ja. werkt dus niet zo goed. Dus we hebben te weinig land. We hebben te weinig land, dus al heel lang importeren wij voedsel. En er zijn ook een aantal dingen die je niet hier kunt verbouwen. Geen wijn, geen uh, sinaasappels. Uh, ja. Nou ja, dus noem maar op. Maar vroeger, neem ik aan, was het toch zo... en in heel veel derde wereldlanden is dat nog zo... dat je eet wat het seizoen je geeft... Ja. En doordat wij dus heel veel niet zelf kunnen verbouwen, uh, hebben wij wel. Ik bedoel, ik kan altijd mango's eten. En daar ben ik het ook ja. heel blij mee. Ik kan altijd ons ja. eten. Altijd dadels. Nou, dingen die ik hartstikke lekker ja. vind. Maar ik moet toch zeggen, iedere keer als ik dan een mango koop... terwijl ik weet dat het geen seizoen voor de mango is... voel ik me toch ook wel een beetje schuldig. Want ik denk, ja, dit, dit klopt toch ook niet helemaal? Nou, kijk, de, de houding die ik daar tegenover heb, is dat het ongelooflijk... Bijzonder is dat wij zo divers kunnen eten. Dat is echt uniek in de geschiedenis. Ja. Nooit heeft een generatie zoveel verschillende dingen... van relatief heel goede kwaliteit kunnen eten. Maar je moet je wel blijven realiseren, inderdaad. Nou, voor mango's ligt het al ingewikkelder... want dan heb je meerdere seizoenen hè, op noordelijk en zuidelijk halfrond. Ja, neem bijvoorbeeld aardbeien. Hè. Als je dus aardbeien in de winter eet... dan weet je dus per definitie dat ze niet uit Europa komen. Dat mm -hmm. staan uit Nederland. Ja. Nou. Dat, dat, dat mag best wel eens een keer, maar dan moet je wel daar even bij stilstaan, vind ik. Je moet met een soort respect denken aan die hele voedselketen die eraan vooraf gaat. En dan zeggen, nou, er is nu een verjaardagsfeestje van mijn kinderen. Nu ga ik iets met aardbeien doen. Dus dat het niet een soort blinde routine wordt. Ja, maar wie heeft daar wat aan dat, dat, wij even stil, dat ik even stilsta met respect voor, dat aard, voor die aardbeien? Nou, ik denk dat dat je, je eigen plezier ver, verhoogt ten eerste. En ook dat je... <lacht> het is mijn eigen geweten zussen. Nee, want je, want je, je bent je juist heel bewust van dat het import ja. is. Maar ook dat je zegt, want waarom zou ik dat niet doen? Kijk, die boeren daar in Chili of waar het vandaan komt, ja. die hebben ook inkomen nodig. Dus om te zeggen, ik wil het helemaal niet, daarmee zou je ook daar... De, de dus het feit van... dat wij een heel jaar alle, van alles kunnen eten gaat niet ten koste van anderen aan de andere kant van de wereld? Nee, dat denk ik niet. Integendeel. Ik denk zelfs dat uh, het feit dat mensen daar inkomen kunnen verdienen... met de export van landbouwproducten zoals aardbeien... Ja. ook voor hen uh, een mogelijkheid geeft om zich te ontwikkelen. En het is niet zo dat wij de aardbeien eten die zij uit hun mond sparen. Niels Bosman, die... Stelt de volgende vraag: Hoe goed zou het zijn als we producten veel meer regionaal kweken? Zou dat niet veel beter voor de regionale economie en de voedselbewustzijn zijn en we enorm besparen op de transportkosten? Of kunnen we nu nog de externe kosten makkelijk afschuiven op andere landen? Dus terug naar regionaal kweken. Nou, dat is op zich een hele goede vraag. Moeten we wel even over praten wat dan regionaal is. Want als je bijvoorbeeld voor Amsterdam, waar we nu zitten, zou zeggen Noord-Holland... dan kunnen we dus gewoon heel erg weinig daar verbouwen. Nou, laten we zeggen, in dit geval Niels, ik vul het voor je in... regionaal is landelijk. Goed, regionaal is landelijk. Nou, dan is er nog steeds heel veel wat we niet kunnen verbouwen. Mm -hmm. Maar ik ben wel een voorstander van het zichtbaar maken van de voedselketen. Dus je zou rondom steden meer moeten doen om bijvoorbeeld lokale producten uh, ook, ook zichtbaar op een markt te krijgen... en daar een soort labeltje aan te zetten. Want dit is kaas uit de Beemster, dit, is, uh, uh, dit zijn groentes uh, uit de Haarlemmermeer of zo. Maar je moet je realiseren dat dat gewoon maar echt een hele kleine fractie is van wat wij eten. Ja, ja. dus eigenlijk maakt het geen donder uit. Nou, ja, het maakt uit in, in de bewustwording, maar het is niet zo dat die transportkosten op zich... Het dus het is weer zijn. alleen maar een goed gevoel aan jezelf geven. Nee, het is ook wel belangrijk voor de, dat mensen begrijpen echt waar hun voedsel vandaan komt. Ik, een soort zijn. Ja, en ik zou het ook willen koppelen bijvoorbeeld aan, aan schoolprogramma's. Dat kinderen gaan kijken hoe die kaas wordt gemaakt of hoe die groenten worden verbouwd. Hè, dat ze dat ook ja. een beetje zichtbaar krijgen. En niet alleen maar denken dat het in de supermarkt ligt. Nee, en dat, is, dat de melk uit de fabriek komt en zo. Aan de telefoon hangt Frank Oerlemans. Goedemorgen Frank. Ja, goedemorgen. Hey, bedankt voor het wachten. U heeft hey. een vraag. Ja, ik had een vraagje. Uh, wij hebben in Nederland bijvoorbeeld, als een uh, vrouw uh, borstkanker heeft. Uh -huh. dan kunnen wij de embryo. in, in de embryo kunnen wij uh, genetisch manipuleren. om die genen eruit te halen waar die borstkanker door ontstaat. zodat de erfelijkheid van het borstkanker weggaat. Er zijn de progressieve partijen zijn daar heel voor. Maar zo gauw het om genetisch gemanipuleerd voedsel gaat. wat uh -huh. eigenlijk een, een, een, een oplossing zou kunnen zijn voor. Uh, voor voedseltekort op de wereld, dan zijn ze in één keer tegen. En ik, ik, ik me vraag, waarom is men nou zo tegen genetisch gemanipuleerd voedsel? Nou, heldere vraag. Louise Fresco. Ja, goede vraag. Ja. Um, ik, ik weet trouwens niet helemaal zeker of we al echt genetisch manipuleren aan mensen met, met, met een borstkanker. Hè? Maar even los daarvan. Um, kijk, je kunt met genetische veranderingen, hè, en dat kan van allerlei soorten veranderingen zijn... kun je inderdaad het, het opbrengspotentieel en bijvoorbeeld de, de weerstand tegen ziekten en plagen verhogen. Met name van planten. Um, dat is, kan een goed idee zijn, maar er moet heel veel meer gebeuren. Ik wil, hè, zoals wij dat noemen, dat, dat gen ook... Uh, zich kunnen manifesteren. Tot expressie komen heet dat ook wel. Want als je bijvoorbeeld een plant onder slechte omstandigheden produceert... Ja, dan helpt het niet dat hij heel veel potentieel heeft om meer op te brengen... als er gewoon bijvoorbeeld geen water is. He, dus het is belangrijk om te kijken waar uh, zoiets gerechtvaardigd is. Er is in, in Nederland en in Europa zijn we echt anders dan de rest van de wereld. Er is een grote weerstand dus tegen alles wat genetische modificatie is. Dat is voor een deel denk ik een, een angst die te maken heeft met een soort angst voor monsters... Voor dingen die er zouden kunnen gebeuren. Voor weet je wel, een aardbeien met een gen van vissen. Uh, zodat ze geen... Ja, dat, dat bestaat echt. Hè? Dus dat uh, aardbeien uh, minder uh, last hebben van vorstschade. Ja. Dan nemen ze een gen uit um, uh, een vis die uit, um, uh, uit Antarctica. Dus uit de Zuidpool ah, komt. Ah nee. Uit de wateren van de Zuidpool. Uh, dus daar is, is een heleboel weerstand tegen. Tegen het, het ingrijpen in de natuur. Is dat dan nog wel een lekkere aardbei? Ja, dat proef je absoluut niet. Het heeft meteen geen artwee meer. <laughs> ik nee, nee maar dat, dat kan in Europa helemaal niet op de markt komen. Hè? Okay. Dus dat, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Wij, wij vinden in Europa dat we dat soort dingen niet willen hebben... en niet ja. willen importeren. Mijn eigen houding daarover is... ik kan me situaties voorstellen... En, en die beschrijf ik ook in mijn boek... waar voor hele arme mensen... bijvoorbeeld een arm gewas zoals uh, rijst of cassave... dat je, dat, dat je mm -hmm. daar echt iets kunt doen om die kwaliteit te verbeteren. Denk met name aan bijvoorbeeld meer vitamine en, en ijzer. Daar, uh, daarin brengen. Zodat ja. mensen ook een betere voedingstoestand krijgen. Dan vind ik het ook zeker wel ge, gerechtvaardigd. Maar je moet er heel selectief mee omgaan. En het probleem met de discussie is een beetje... dat het erg algemeen blijft. En niemand precies weet waar het dan waar over toe? gaat. Oké, okay. Dankjewel Frank. Oké, okay, Even over die duurzaamheid. Hè? Want uh, u bent een van de mensen... die niet per definitie tegen de megastal is. Nou, ik... Ik ben niet tegen schaalvergroting onder bepaalde voorwaarden. Mm -hmm. Kijk, die megastal die is nu zo beladen. Daar, daar moeten we het bij wijze van spreken niet meer over hebben. En we moeten ook niet overal in het landschap van die megastallen neerzetten. En als je megastal... Als je daarmee bedoelt heel veel kippen allemaal bij elkaar. Ja. Of, of heel veel varkens. Daar zitten ook echt allemaal risico's van volksgezondheid aan. Maar als je zegt we willen eenheden maken die op zich klein zijn. En die stapelen we bij wijze van spreken allemaal op een industrieterrein. Dan is daar... Vanuit een oogpunt ja. nog wel wat voor te, te zeggen. Maar vanuit de duurvriendelijkheid uh, nou, ja. is het nou ook niet iets wat je wil? Ja, maar dat, of een dier op een verdieping zit, bij wijze van spreken. Dat vinden wij naar, dat die, op, dat die varkentje dat op de maakt, derde verdieping zit. maakt die varken, zit, varken niet uit. Maar of dat, dat varkentje op, op, uh, in een flatgebouw van 15 verdiepingen zit... bewijs van spreken, dat is toch meer onze perceptie... dan dat dat varkentje daar last van heeft. Kijk, waar het om gaat, is dat dus alle omstandigheden... dus water, warmte en ook met name ja. ziektes... dat die zo goed mogelijk zijn. Maar is dat dan misschien... want kijk, ik, ik eet zelf bijvoorbeeld heel weinig vlees, heel bewust omdat ik ergens hoop of denk dat als ik weinig vlees eet er minder vlees uh, geslacht wordt. Dus ik, ik hoop dat ik daarmee iets tegen die massa-industrie kan doen. Wat misschien klodder is, maar toch. Het geeft mij een goed gevoel. Mm. Maar is het misschien dat aan de ene kant kunnen we niet anders dan heel veel, uh, voet, ja, heel veel vlees produceren. Maar iets in ons heeft nog een romantisch beeld van de varken die rondloopt en uh, die we naam geven. En die een gezellig leven heeft en uiteindelijk sterft en op ons bordje terechtkomt. Nou, dat zeg je heel erg goed. Ik denk inderdaad dat we last hebben van een soort romantisch beeld, en dat speelt ons ook af en toe parten in het, in het begrijpen van hoe het werkt. Uh, het is bijvoorbeeld niet zo dat een varkentje op stro gezonder is dan een varkentje op beton. Hè? Omdat dat stro gaat allemaal gisten en daar krijg je ook allemaal infecties mee. Dus is, het zijn ingewikkelde dingen. Ik denk dat als, je, als we met z'n allen willen eten, met z'n 9 miljard straks... Ja. dan is die schaalvergroting onvermijdelijk. Maar we moeten het wel doen op een manier die zo, zo ja. diervriendelijk mogelijk is. Of we kunnen ook iets anders doen. We kunnen ook zeggen we gaan een mentaliteitscultuurverandering doen... Ja, ja. waarbij we ophouden met het idee te denken dat we iedere dag vlees nodig hebben. Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Ik ben ook een groot voorstander van matiging. Dus zeg maar bijvoorbeeld drie keer in de week een klein stukje vlees... in plaats van elke dag. Ja. Uh, dat, uh... Want dat hebben we toch ook helemaal niet nodig iedere dag vlees? Nee, sterker nog, wij consumeren op dit moment te veel dierlijke eiwitten in Europa. Ja. En dat is ook helemaal niet zo goed voor onze gezondheid, hè? Um, maar er zijn natuurlijk wel hele grote delen van de wereld. Wij zijn ook maar met 500 miljoen in Europa. Hè, dus dus zeg maar, er zijn straks uh, gewoon 8,5 miljard mensen, uh, waarvan een groot deel nog te weinig vlees en te weinig dierlijke eiwitten eten. Ja. Dat geldt met name voor en kinderen. En überhaupt te weinig eten heeft. En überhaupt te weinig, maar met name voor kinderen, voor zwangere vrouwen en voor ouderen. Ja. Uh, dus ik ben niet een voorstander van het totaal afschaffen van vlees. Er zijn een heleboel redenen om wel vlees te blijven eten. Maar wij kunnen hier in Nederland veel meer matigen. Over die verdeling van voedsel ga ik het zo met u hebben. Maar eerst gaan we naar de telefoon. Marianne Brouwer, dankjewel voor het wachten. Goedemorgen, met Marianne Brouwer inderdaad. Hey. Ik uh, had ook nog een, uh, een gezichtspunt over matiging. Mm -hmm. Ik denk uh, dat we hier de gewoonte, en hier bedoel ik in het westen, hebben om door te eten tot een punt van verzadiging. Ja en uh, dat we daar ja dat je daar gewoon iets in zou kunnen doen. Dus uh, ik heb ik heb wel eens begrepen dat het signaal vanuit je uh, hersenen pas later wordt gegeven. Misschien kan de hoogleraar daar nog iets over zeggen. Uh, en ja, ik heb gewoon een aantal jaar geleden ben ik begonnen bijvoorbeeld met het beoefenen van yoga. Ik ben meer in contact komen te staan met mijn lijf. Mm -hmm. En ik voel gewoon eerder eigenlijk van hé, hey, ik heb nu gewoon, geno gewoon genoeg gegeten. Ja. En verder eet ik gewoon wat ik lekker vind. Ik ben vegetariër, ik eet uh, wel af en toe biologisch vlees. Ja. Maar ik, ja, ik, ik voel me daar gewoon heel goed bij. En ik ben ook eigenlijk af van dat vervelende gevoel van de, en de rest van de wereld dan en de dieren dan. Eigenlijk door, door deze door Doordat je het want heel bewust doet teving, nu. Ja, ja, bewust eten, maar wel eet wat je lekker vindt. Dat, dat is ook belangrijk. Je moet ook weer niet te, te strak daarin gaan zitten. Dat, dat is ook mekkie. Nee, want drink je nog wel melk bijvoorbeeld? Zuivelproduct uh, nuttig je nog wel? Nou, ik drink wel melk in mijn koffie. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon niet lekker. En ook op een bepaalde manier onnatuurlijk om dat te doen. Maar het is wel, uh, mijn zuivel koop ik wel biologisch. Ja. ja. Oké, okay, dankjewel Marianne. We, okay. hebben, we hebben nog een vegetariër aan de telefoon. Ad Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, dat, uh, het feit dat ik vegetariër ben... is een heel bewuste keus. vanwege het feit dat ik... Uh, van overtuigd ben dat uh, uh, we door het produceren van dierlijke eiwitten heel veel uh, ja, en eigenlijk heel veel verspillen. Heel veel uh, uh, goede grondstoffen aan dieren voeren. Ja. Uh, waar, waarbij heel veel uh, eiwitten verloren gaan. Okay. En uh, dat houdt tegelijkertijd in dat. Uh, dat we op een uh, veel efficiëntere manier uh, voedsel voor de hele wereldbevolking zouden kunnen verbouwen. Wanneer uh, we uh, allemaal bereid zouden zijn om minder dierlijke producten te eten. We gaan het vragen aan Louise Fresco. Dank u wel. Louise, ja, interessante opmerking. Is dit een eerlijk eten wat deze mensen doen? Stoppen met vlees totaal? Nou, ik, ik denk dat. Uh, stop met vlees totaal. Dat doet Marianne trouwens niet. Je ja. eet wel biologisch vlees. Um, dat is uh, toch mij een te radicale oplossing. Al is het alleen maar omdat er gewoon grote delen van de wereld zijn. waar je ook niks anders kunt dan koeien houden. He? Al die graslanden bijvoorbeeld. Kijk maar zelfs naar de veenweiden in Nederland. Daar kan je niet zoveel andere landbouwbedrijven. Dus het is, een, het is een denkfout om te denken dat. Waar als je maar geen koeien houdt. Uh, dan kun je iets anders met dat land doen. Dat gras kunnen wij zelf niet verteren, kunnen we niet op een andere manier omzetten. Dat is, denk ik, het eerste. Mm -hmm. Maar Marianne zegt iets heel waars. Ze zegt, kijk, je moet er ook blijven genieten... en je moet er ook niet overal een probleem van maken. Ik denk dat dat ja. een hele belangrijke les is. Dat je wel bewust met eten om moet gaan. Ook moet nadenken wat je eet. Mm -hmm. En het is waar, wij hebben de neiging... omdat er zoveel eten voortdurend om ons heen is... om te blijven eten. En, en dat verzadigingsgevoel, dat ja. ze, die, die hormonen... Die, die, die, die kunnen we als het ware niet meer helemaal goed oppikken... Die signalen daarvan. Dus we eten over het algemeen te veel. He, dus in die zin is matiging, waaronder matiging met vlees... echt een hele goede benadering. Ja. Nog even over dat wij eten te veel. Uh, maar nu zegt de voedsel- en landbouworganisatie van de VN... die zegt er dreigt een graantekort door mislukte oogsten en stijgende prijzen. Eigenlijk komt er een voedselcrisis aan... En wat ik echt niet begrijp, en dan weet ik dat het een ingewikkeld onderwerp is: dat we zoveel kunnen, maar dat we op de een of andere manier ons voedsel niet eerlijk kunnen verdelen. Eigenlijk durf ik zelfs te stellen: je kunt spreken van een wereldvoedselindustrie die gewoon crimineel is. Ja, ik denk toch dat het inderdaad ingewikkelder ligt. Hè? Dat er nu weer sprake is van stijgende uh, voedselprijzen. Dat hebben we dus de laatste jaren eigenlijk voortdurend uh, om het jaar ongeveer gehad. Maar er wordt ook flink gespeculeerd, hè? Met de ja, met de Ja, reis. maar dat, uh, dat is toch maar een klein, uh, klein onderdeel van het probleem. Voor een deel heeft het te maken met uh, bijvoorbeeld droogte, zoals nu in de Verenigde Staten. Maar voor een deel, nog minstens zo belangrijk, is het feit dat regeringen... allerlei beleid voeren wat een, wat een slecht beleid is. Hè? Dus grenzen sluiten... Uh, waardoor er, er zeggen, op plekken waar te veel wordt geproduceerd... kan het dan niet, uh, niet naar andere landen toe. Hè, dus daar zitten zit een heleboel problemen aan het verstoren van de handel. Dat, dat is denk ik punt één. Maar het tweede... Maar dat wordt verstoord omdat er belangen zijn, neem ik aan. Ja, maar dat zijn, dus over, dat zijn politieke belangen van overheden. Dat is niet pers in de industrie. Want de industrie kan geen grenzen okay. sluiten. Hè? Um, maar het, de belangrijkste reden waarom de honger is is niet door een tekort aan voedsel, want we produceren mm -hmm. op zich genoeg... we produceren per hoofd van de wereldbevolking meer calorieën... Dan, uh, dan we nodig hebben eigenlijk. Maar is dat mensen geen geld hebben om voedsel te kopen. En steeds meer mensen verbouwen niet hun eigen voedsel, maar wonen in de stad... En moeten ze ja. dus ook voedsel kopen. En dat kan alleen maar als ze werk hebben. Ja, maar praktisch even. Er zijn landen waar mensen al even niks anders doen dan reis verbouwen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar zelf niet de reis kunnen kopen. Omdat die reisprijzen zo door speculaties omhoog gevoerd worden. Nou, dan denk ik dat het voor de reisprijs nou ja, niet geldt. Want er komt ongeveer maar. Nou, 12% van de wereldproductie. Dus dat aan reis... zijn verhalen die niet kloppen. Ja, dat zijn Komen dan die die niet de wereld in? Nou, omdat mensen alles op één hoop gooien. Hè. Maar 12% van de wereldproductie aan rijst komt op de wereldmarkt. De rest wordt gewoon lokaal verhandeld. Dus dat is toevallig met rijst niet zo'n probleem. Waar het wel een groot probleem is, is met mais. Maar daar heeft het mee te maken dat mais ook als biobrandstof wordt gebruikt. Dat de, uh, dat de Amerikaanse overheid daar een beleid voor heeft... om verplicht een hoeveelheid bij te mengen van biobrandstof aan benzine. Dat houdt kunstmatig de maisbreide hoog. En dat is dus veel verstorender dan zelfs het afnemen van de productie af en toe. Maar daar kan ik dan allemaal toch niks aan doen als ik gewoon een eerlijk eten wil? Nee, dat kan, dat kan je ook niet. Maar je kunt wel, wel kijken naar wat je koopt. En je kunt uh, erover nadenken bijvoorbeeld... Dus, gewoon wat te minderen, dus inderdaad bijvoorbeeld vlees te minderen. Ook, ook zuivel, hè? want zuivel is natuurlijk een bijproduct... of liever gezegd, een bijproduct van de zuivel is weer de vleesproductie. Mm -hmm. Want een koek krijgt kalfjes, en zonder kalfjes kan een koek geen melk geven... maar de helft van die kalfjes zijn mannelijke kalfjes. En die gaan dus weer naar de... Uh, naar de slaggezegd. Ja, ja. Dus wie, wie zegt, ik ben vegetariër... maar wel melkproducten consumeert... is in feite ook niet consequent bezig. Dat is verder niet, niet erg. Hè? Ik bedoel, het gaat niet om een, een moreel oordeel... maar je nee, moet wel je even realiseren, realiseren het... wat je doet. <coughs> en ik denk, waar je lokaal kan kopen... zou ik het doen. Dat is een ja. goed idee. En waar je eerlijke handelsproducten kunt kopen... ook. Dankjewel, Louise Fresco. En het is, zoals iemand al twitterde... het is goed dat we even stilstaan... bij eerlijk eten...